6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Co... staan we stil bij de wereldberoemde evangelist Billy Graham. Hij was een van de drijvende krachten... achter de evangelische beweging... en overleed vandaag op 99-jarige leeftijd. En het aantal slachtoffers in oost kutag in Syrië... blijft oplopen en daarom hoort u er straks meer over. Ook al bij Mark Hokke in het NOS-journaal. Want bij nieuwe aanvallen op een voorstad van Damaskus... zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... zeker 27 doden en 200 gewonden gevallen. Het gebied, Oost-Ghouta, is in handen van rebellen. Het wordt de laatste dagen zwaar onder vuur genomen... door troepen van president Assad. In totaal zijn de afgelopen dagen volgens het observatorium... al zo'n 300 mensen omgekomen. In Noordoost-Nigeria worden tientallen schoolmeisjes vermist... Nadat jihadisten van terreurgroep Boko Haram maandag een aanval hadden uitgevoerd op een dorpsschool. De regionale minister van Onderwijs heeft bevestigd dat zo'n 50 meisjes spoorloos zijn. En Afrikaanse media spreken over 90 vermisten. Het is nog onduidelijk of de leerlingen zijn ontvoerd of dat ze zijn gevlucht uit angst voor de aanvallers. Als Boko Haram de meisjes inderdaad heeft ontvoerd, gaat het om de grootste ontvoeringszaak sinds de terroristen in 2014 meer dan 270 meisjes uit de plaats Chibok kidnapte. In de rechtbank in Den Bosch is een zitting uitgelopen op een grote vechtpartij. Het gebeurde toen de verdachte van een dodelijke schietpartij net op zijn plaats zat, vertelt zijn advocaat. En nog geen tien seconden later eh, breekt de hel los als het ware. Er komen heel veel mensen vanaf de tribune die eh, vliegen naar voren over de bankjes heen. En eh, het was grote consternatie. De politie bracht de verdachte snel terug naar de cel en ontruimde het gebouw. De Schoppers waren familieleden van het slachtoffer. En zij zijn de rechtbank uitgezet. Er is niemand aangehouden. Bij de politie zijn 50 tips binnengekomen na de speciale uitzending van Opsporing Verzocht over de moord op Nicky Verstappen. Bellers gaven ook namen van mogelijke betrokkenen door. Zaterdag begint er een groot DNA-verwantschapsonderzoek waarmee de politie hoopt de dader te vinden. In Mali zijn twee Franse militairen omgekomen. Hun panzerwagen werd geraakt door een explosief. Het is niet bekend waar de slachtoffers reden op het moment van de aanval. Friesland neemt maatregelen om de kans op schaatsen groter te maken. Er komt een vaarverbod, zodat het ijs op sloten en plassen de komende dagen goed kan groeien. KLM is zeer ontstemd dat afspraken over de opening van Lelystad Airport niet worden nagekomen. Minister van Nieuwenhuizen maakte vanochtend bekend dat de luchthaven op zijn vroegst in 2020 open gaat, in plaats van volgend jaar. KLM wil dat Schiphol nu ook afziet van de afspraak dat er op die luchthaven tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn. Dat aantal moet volgens KLM omhoog, omdat er op Lelystad Airport geen vluchten bijkomen. De Nederlandse schaatsmannen hebben op de ploegenachtervolging het brons gewonnen. In de B-finale waren Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Patrick Roest ruim vijf seconden sneller dan Nieuw-Zeeland. Maar dat is toch balen, want je komt voor goud, zegt Sven Kramer. Het fijn blijft dat we hier derde worden. We worden verslagen door Noorwegen, die het fantastisch doet. En ja, het, het is zuur, maar het is niet anders. Ook bij de vrouwen zat het goud er niet in. Irene Wust, Antoinette de Jong en Marit Leenstra werden tweede op de ploegenachtervolging na Japan. Het weer, het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht tot lokaal min 5 graden. Morgen schijnt opnieuw volop de zon en wordt het weer een graad of 5. En vrijdag en in het weekend blijft het zonnig, maar vanaf zondag ook overdag een stuk kouder. Ja. Dat zal gevolgen hebben natuurlijk voor het water. is mooi. wat zie jij op de weg? Um, nou, dat er nog 39 files staan en 180 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is net iets meer dan, dan gemiddeld. Bij Amsterdam nog steeds veel vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp... voor de aansluiting met de A2. 10 staat 7 kilometer. De vertraging is een half uur. Heeft allemaal te maken nog met de problemen op de A10. Richting Zaanstad loopt het helemaal vast voor de Koentunnel vanwege een ongeluk. A12 bij Arnhem richting Duitsland. Tussen Arnhem Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. En een half uur vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en Knobbert Lunette staat 7 kilometer. Stukje verderop bij Nieuwegein heeft een kapotte auto gestaan. Maar alle rijstroken zijn weer open. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar winscheffunt.com. Let op, u belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Toen Joost de straat overstak, overvielen hem gevoelens die hij totaal niet had verwacht. De plotse hoge hartslag en klamme handen kreeg hij maar niet onder controle. Hij keek nog eens om en pakte zijn telefoon. Hij wist wat om te doen stond. Diezelfde dag werd Joost gezien bij de Mercedes-dealer in een Mercedes CLA. Toen hij hoorde van het voordeel op de Upgrade Edition, schoot zijn hartslag nog een versnelling hoger. Val gerust voor het verleidelijke design van Mercedes en ontdek de aantrekkelijke Upgrade Editions op mercedesbands.nl. Nee, maar luister, na die negen semesters psychologie had ik eindelijk een super dik idee, man. Nee, maar even serieus, dude. Ik begin samen met de boys. Gewoon een start-up. Nee, gaas, dat weet ik ook wel. En dat is zeker niet makkelijker. Maar ja, work hard, play hard, weet je wel? Dit wordt gewoon het project van... Spreek alleen over een project als je ervoor naar Hornbach gaat. Kamataya, yippie, yippie, yippie. Ontdek het aantrekkelijke upgradevoordeel ook op de Mercedes-Benz Business Solutions. Kijk nu op mercedes-benz.nl of doe net als Joost en ga eens langs bij uw Mercedes-Benz dealer. Ook wij kunnen niet toveren. Maar de data-experts van PwC komen soms dicht in de buurt. Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens levert steeds vaker verrassende uitkomsten op. Zo hielpen we een groot vervoersbedrijf bij het opsporen van brandstichters door verschillende databases te combineren en patronen te herkennen. Ook dat is digitalisering. Ervaar hoe digital anders kan op pwc.nl slash digital. Spanje? Moi. Turkije? Moi. Ik weet niet. Kroatië? Mm. Maar aan de andere kant... Schotland? Dit land heeft zoveel te bieden in de zomer.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 In het Syrische Oost-Ghouta zijn al dagen genadeloze bombardementen aan de gang. De and never stops on er komt geen eind aan de bombardementen. We hebben vannacht niet kunnen slapen. Mijn kinderen hebben niet kunnen slapen, zegt deze inwoner van Oost-Ghouta. Lara Rensen. Nieuws de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN... sprak zojuist van een monsterlijke campagne van vernietiging... in het gebied bij Damaskus waar zo'n 400.000 mensen wonen. Op beelden van burgerjournalisten in Oost-Ghouta is de ravage te zien... na een luchtaanval van vandaag op een gebouw met burgers... Volgens deze inwoner vallen de raketten en mortieren als regen naar beneden. We kunnen ons nergens verschuilen voor deze nachtmerrie, zegt hij. Het dodental door de aanvallen van de laatste dagen staat inmiddels op minstens 200. En daarmee is het het dodelijkste geweld sinds 2013... De aanvallen worden internationaal veroordeeld. Onder meer door de Britse premier May. Door burgers bewust aan te vallen worden mensenrechten geschonden, zegt May. Hier wordt een gewond kind afgevoerd naar een ziekenhuis. Volgens UNICEF zijn tientallen kinderen omgekomen bij de aanvallen op Gheta. Dozens of children have been killed in Eastern Ghouta. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie blijven kinderen de rekening betalen van de oorlog in Syrië. Be it in Afrin, Idlib, wherever. Continue suffering the consequences of a brutal war. En inmiddels is het dodental opgelopen tot zo'n 300. We hebben contact met Wouter Schaap, landendirecteur voor Syrië namens CARE. De hulporganisatie heeft besloten om de hulp aan Oost-Ghouta stop te zetten. Meneer Schaap, goedenavond. Goedenavond. U volgt de situatie vanuit het buurland, Jordanië. Kunt u ons uitleggen waarom stopt CARE met hulpverlening? We hebben eindelijk de distributie stopgezet omdat het te onveilig werd voor onze hulpverleners om de straat op te gaan. We zijn aan het kijken of we weer voort kunnen zetten, met name door nachts te distribueren. We werken samen met de lokale Syrische partners die de distributie uitvoeren in, in de houten. U werkt samen met lokale partners om die distributie uit te voeren. Ik uh, leg het even uit, omdat u niet altijd goed verstaanbaar bent. Um, wat hoort u, meneer Schaap, van de hulpverleners? Um, dat de situatie heel erg gevaarlijk is om die te gaan. Twee van onze partnerorganisaties hebben elk een staflid verloren door bombardementen. Uh, we zien uh, grootschalige schade door de door bombardementen. En met name de burgerlijke bevolking is daar uh, de dupe van. Er wonen zo'n 400.000 mensen in dat gebied. Hoe kunnen zij overleven? Nou, de afgelopen maanden werd dat steeds moeilijker. Er kwam steeds minder voedsel het gebied binnen. Uh, heel beperkt uh, dieet wat mensen nu hebben, en uh, beperkingen in het. Uh, in, in, in wat mensen uh, eten en uh, dat is alleen maar moeilijker geworden sinds ook de afgelopen dagen. De belangrijkste, het belangrijkste warehuis voor voedsel van de, de private sector is, uh, is gebombardeerd. Uh, bakkerijen worden gebombardeerd. Uh, er zijn vijf ziekenhuizen gebombardeerd en eigenlijk buiten, buiten werking gesteld. Dus de situatie is heel erg dramatisch. Ja, en dan zou je toch dit geweld tegen burgers uh, kunnen typeren? Ja, dat lijkt wel uh, heel duidelijk het geval te zijn. Um, en en uh, het is uh, ja, schandalig dat in een situatie als Syrië... na jarenlang dit soort geweld, dat dit nog steeds uh, gebeurt. En, en nu op een schaal die we eigenlijk een paar jaar al niet gezien hebben... Um, het... Uh, Mensen zijn ontzettend bang over wat er nu gaande is. En zoals we eerder in de fragmenten hoorden... Um, ja, weten ze gewoon geen plek meer te vinden waar ze veilig zijn. Mm. En die burgeroorlog die duurt nu al, wat is het, zeven jaar. Heeft u, heeft u zegt net, we hebben al een tijd niet meer zoiets heftigs meegemaakt? Nee, er was, er was jarenlang, bleef er veel geweld plaatsvinden, maar... Um, op dit niveau, ik, ik werk sinds uh, 2014 al op Syrië. Ik heb dit nog niet gezien in de afgelopen paar jaar. Um, niet, niet alleen in de route, maar ook in, uh, in Idlib, in het noorden van het land, uh, is het geweld de afgelopen maanden stevig opgewaaid. Met honderdduizenden mensen die uh, we hebben op de vlucht zijn moeten, moeten slaan. Um, en we maken ons erg zorgen over de, over de burgers in, in Syrië. En daarom roept Ker ook op tot een, uh, tot een wapenstilstand... Uh, samen met de VN en andere organisaties. Ja, want we hebben net geconstateerd dat er aanvallen worden gedaan... op ziekenhuizen, op, op bakkerswinkels. Um, dat het aanvallen zijn op burgers eigenlijk. Nou zegt president Assad dat hij terroristen bestrijdt in Oost-Ghouta. En er zit ook een groepering he, die geleerd is aan Al-Qaeda. Um, he, hebben uw hulpverleners daar geen moeilijkheden mee gehad? Nee, wij, onze, onze partners hebben nog steeds uh, alle, alle burgers kunnen bereiken die ze wil, willen bereiken. Um, maar ja, wie dan ook de, de tegenpartij mogen zijn in zo'n conflict. Er zijn gewoon internationale regels over wat je mag doen en wat je niet mag doen gedurende een conflict. En het aanvallen op burgerdoelen is niet toegestaan in de internationale wetgeving. Dus dat is, dat is zeer problematisch. Dit zijn oorlogsmisdaden? Dat kan inderdaad, kunnen inderdaad getypeerd worden als oorlogsmisdaden, ja. U zegt, um, het zou heel goed zijn als er nu een wapenstilstand komt. Verwacht u dat ook? Nou, we hopen erop. Wij, wij, dit, is, dit is hard nodig om de gewonden te kunnen evacueren... en om humanitaire help het gebied binnen te krijgen. Um, medische zorg moet hervat kunnen worden... Um, er moet uh, voedselhulp en er moet medische hulp uh, het gebied binnengebracht worden. Um, en dat is ontzettend hard nodig. Goed, dank voor uw uh, verhaal. U hoorde Wouter Schaap, landendirecteur voor Syrië... namens SCARE over de situatie in Oost-Ghouta. Ik neem u nog mee naar de verkeersinformatie, Dennis mooi. En die loopt gelukkig af. Tenminste, er staan minder files dan een uur geleden. 25 zijn het er nog, 120 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. 7 kilometer bij Roelof staat een kapotte auto op de linkerrijstrook, Vertraging is een kwartier. Bij Amsterdam loopt het nog steeds vast op de A10 en de A5... richting Zaanstad, maar... Maar de weg is weer vrij, dus de vertraging gaat daar afnemen. Vijftien minuten over zes. De wereldberoemde evangelist Billy Graham is vandaag op 99-jarige leeftijd overleefd. Hij reisde tot op hoge leeftijd nog de wereld rond om het geloof te verspreiden. In one generation, the nation of the people of Israel... had a tremendous and dramatic change that made them a great power in the Near East. A man by the name of David came to the throne, and King David became one of the great leaders of his generation. He was a man of tremendous leadership. He had the favor of God with him. He was a brilliant poet. Je hoorde Billy Graham tijdens een toespraak in Silicon Valley. Dat was in 1998. Ik heb contact met Jan van der Bos, presentator van The Hour of Power... oud-verslaggever van de EO en oprichter van de EO Jongerendag. Mevrouw van der Bos, goedenavond. Goedenavond. Billy Graham in Silicon Valley. Nou, dat is niet echt uh, bij zijn achterban, zou je denken. Maar het gehoor hing aan zijn lippen. Was dat de kracht van Graham? Het aanspreken van een heel breed publiek? Dat, dat was zijn grote kracht en uh, hij heeft uh, in bijna 200 landen uh, het woord, zoals we dat noemen, gebracht. En wist altijd precies uh, de te vinden waar die mensen aansprak. Ik hoorde hem net over koning David spreken. Nou, uh, leiderschap, uh, dus dat heeft hij goed begrepen wat hij daar in Silicon Valley moest zeggen. Maar dat had hij ook, of hij nou bij de koningin van Engeland op bezoek kwam of uh, in de sloppenwijken van uh, Kenia liep. Hij wist altijd wat hij moest zeggen... en zijn boodschap was iedere keer dezelfde. Hij... Uh, God hij heeft je lief. En, en heeft u hem gekend? Heeft u hem ontmoet? Ja, zeker. zeker. Ik was een jonge verslaggever bij de EO. En toen sprak hij in Brussel in een groot stadion. Uh, er waren zo'n 30.000 mensen. En uh, hij deed altijd de oproep om God te gaan volgen. En er kwamen vele duizenden mensen vanuit de stoelen in dat stadion uh, naar voren. Uh, gingen voor hem staan. En ik vond het nogal wat. Dus de volgende dag zei ik, dokter Graham, wat is nou de magie? Wat is uw geheim? En toen zei hij uh, drie letters en uh, ik begreep dat niet. En toen zei hij GOD, uh, God. Dus uh, hij wees uh, niet naar zichzelf van kijk eens wat ik dat goed gedaan heb, maar uh, hij wees altijd naar uh, degene waar hij in geloofde. Uh, en uh, inderdaad, wat net gezegd, tot hoge leeftijd 99 geworden, heeft hij dat, uh, heeft hij dat uitgedragen met passie, met enthousiasme. Ik heb hem, ik denk, een keer of tien in mijn leven ontmoet... en ik was altijd uh, onder de indruk van zijn eenvoud... die, die combineerde met hartstocht, uh, dicht bij het hart van de mens. Hij zag ook het kwetsbare. Ik, uh, ik vond het een geweldige man, een soort uh, ja, ongekroonde paus uh, van de protestanten. Zo, kijk eens aan. En, en was hij voor u dan ook een bron van inspiratie? Bijvoorbeeld om Zeker. die uh, O Dag te beginnen? Zeker, want uh, Graham kwam in een tijd dat uh, kerken enigszins op hun uh, retour waren. En uh, bracht, uh, zoals dat toen genoemd werd, de, de blijde boodschap. Dus niet een boodschap van veroordeling, maar een boodschap dat je een geliefd kind van God bent. Uh, en dat, deed, uh, dat deden een aantal organisaties in Nederland waar hij uh, nauw bij betrokken was. Onder andere Youth for Christ. En dat raakte mij ook, die, die, die boodschap van: hé, hey, je bent geliefd, uh, zonder te veroordelen, mm. uh, zonder een oordeel uit te spreken... wat toen nog wel eens uh, gangbaar was. Uh, en dat maakt hem ook zo geliefd uh, over de hele wereld. Uh, presidenten, uh, artiesten, filmsterren, de man in the street. Hij heeft uh, meer dan 200 miljoen, miljoen mensen live bereikt. Dus dat is nogal een prestatie. Zeker. De, de, ja. Hij overleed vandaag op 99-jarige ja. leeftijd. Jan van der Bos. Uh, dank. Van harte. Vanavond staan onze collega's van langs en Omstreken... uitgebreid stil bij de dood van Billy Graham. En euh, nou, dan schuift Jan van der Bos ook nog een keer aan. En na Nieuwzuur is er een In Memoriam te zien op NPO 2. Inmiddels is bij mij aangeschoven vriend van Nieuws Co... dominee Ad van Nieuwpoort. Wij gaan het over een ander onderwerp hebben. maar ik wil, Had jij iets met Billy Graham? Uh, ja, ik, uh, ik, ik weet dat mijn vader nog wel eens bij hem was. In Rotterdam heeft hij, geloof ik, ook in een stadion ooit gesproken. Ja. Nee, maar uh, Billy Graham, uh, ja, het is gelijk ook wel een beetje ingewikkeld, vind ik. Want uh, bijvoorbeeld, het was ook degene die, uh, uh, die toch vond dat God uh, ervoor heeft gezorgd... dat Trump in het Witte, witte Huis kwam, ja. om maar even iets ja. uh, te noemen. Dus uh, dat is even een kritische kanttekening. Uh, maar goed... Uh, nou ja, uh, laten we maar uh, voorlopig even eren. Maar ik denk dat het ook goed is om hem kritisch te eren. Wij gaan het hebben over uh, voltooid leven. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 wil dat er een wet komt... Hè, dat voor mensen die hun leven voltooid vinden mogelijk maakt... om op een waardige manier te sterven op een zelfgekozen moment. Nou, het huidige kabinet gaat die wet niet indienen. Maar er is wel een enorme discussie ontstaan. En de Raad van Kerk heeft nu een brochure uh, geschreven over het onderwerp. Ad, um, wat vind je van die brochure? Is dat een goede bijdrage aan de discussie? Ik denk het wel, met allemaal verschillende stemmen die daarin klinken. Ik vind het motto wel een beetje zwaar. Verstoot mij niet nu ik oud word. Uit psalm 71. Ik, een, ik, ik heb wel een wat vrolijker psalm gehad uh, als motto kunnen dienen. Bijvoorbeeld, uh, in je grijsheid zul je nog vrucht dragen. Dat is een andere psalm. Ja. Ik geloof dat ik dat gekozen heb. Er zit iets had. andere instelling. Dus ouderdom wordt natuurlijk heel erg geassocieerd, ook misschien wel door die discussie, met uh, ja, iets problematisch. Ach, vergrijzing. Uh, dat. dat daar denken we ook in negatieve zin eigenlijk altijd aan. Hè? Nee, ja. uh, en dat is precies misschien ook wel het probleem... ook van die discussie over voltooid leven... en het effect van die discussie voor gewone mensen uh, die ouder worden... Uh, ik heb nou bijvoorbeeld een, een meneer in mijn gemeente, een geweldige man... die heeft zijn uh, grote liefde verloren, zijn mm. vrouw waar hij uh, helemaal mee vergroeid was. En uh, ja, eigenlijk uh, vlak na dat overlijden en na die begrafenis... begon hij ook al met zijn kinderen te spreken over uh, ja, voltooid leven. Mm. En uh, van ja, wat doe ik er nog toe? Hè? Wat, wat is de zin van mijn bestaan nog? En uh, uh, ja, dat is natuurlijk toch wel... En dat heeft natuurlijk ook heel Echt met die discussie, dus te maken. Dat komt gewoon die levens ook binnen. Zo van ja, die kinderen zijn allemaal druk, die kleinkinderen hebben ook allemaal volle aandacht. Je zegt dat wat, komt door die discussie. Maar nou dat... Ja, dat, dat, dat dus de term voltooid leven, zou ik maar zeggen, geplakt ja. op ouderdom. Even, even snel, het gaat me nu even niet om de details van ja. die wet en zo. Maar wat dat doet in de, in de mindset van veel ouderen. Ja, dat tegelijkertijd kan je natuurlijk ook echt voelen op dat moment, als je liefdespartner jarenlang bij je is overleden. Dat je denkt: Ja, la, laat maar. Ja, maar tegelijkertijd, uh, ja, natuurlijk, dat, dat kan ook. Hè, maar uh, uh, dan is het toch ook goed om het gesprek aan te gaan. Dat probeer ik dan ook met zo iemand. Te zeggen, ja, maar wacht eens even, wat zou je nog kunnen betekenen? Mm. Hè, dus, dus je denkt nu heel erg van, mijn leven is misschien wel voltooid. Hè, mijn vrouw is er niet meer en nu ben ik alleen nog maar tot last. Maar uh, dat zegt iets over hoe wij over ouderen denken. Ik denk dat dat dan ook bij zo, bij zo iemand binnenkomt. Want, oh, dat... En, en dan, dan suggereer ik bijvoorbeeld, nou, hè, dus hij had hij elke week uh, met zijn vrouw een vis dan kon hij een visje bakken. Nou, uh, nodig anders je, je, je, je kleinkinderen is uit, bij wijze van spreken. Je kinderen, uh, om eens die apart te spreken met een visje elke week. Hoe mm. aardig is dat? En, mm. en dat is hij ook gaan doen, uh, he, heel heel bijzonder. En ziet ineens ook dat hij uh, nog heel veel kan, uh, kan betekenen, ook als ouder. Ik heb vorige week een, een fantastische vrouw begraven van 93 jaar laren. Heel geweldig mens. Die was In haar straat was hij gewoon de coach voor al die mensen. Dus mm. al die buren zijn allemaal heel druk, zijn eindeloos in de stress en zitten in scheiding en hebben problemen met kinderen, weet ik het allemaal niet. En er was één huis en daar woonde die oude dame en die, die ontving deze mensen een prachtige rol, speelde zij in die straat. Ja, ja. Bij die begrafenis waren allemaal uh, buurtbewoners uh, wenend in mijn kerk om deze dame, weet je, en even om ook een ander verhaal erbij te houden, hoe, hè, dus dat zie je natuurlijk ook in, in de Oosterse culturen vaak, dat juist die ouderen een belangrijke bijdrage leveren aan het menselijk leven. En juist in een Tijd waarin we zo gestrest zijn, eh, uh, voortdurend onze agenda moeten plannen, is het natuurlijk eigenlijk ook wel bijzonder uh, welke rol ouderen zouden kunnen spelen in onze samenleving. Maar zeg je eigenlijk dat de term voltooid leven, dat, dat omdenken na nou, zo'n heftige situatie zoals die man heeft meegemaakt, in de weg staat? Want of zou je het moeten scheiden dan van elkaar of anders moeten noemen? Nou, ik vind die term voltooid leven een hele ingewikkelde. Want ja, wat, wat, wanneer is een leven voltooid? Hè? Mm. Dus op het moment als, als dat, dat we zeggen, mensen ouder worden, eh, dan, dan kun je dat voltooid leven noemen. Dat betekent het is klaar. Ja. Terwijl, uh, het lijkt me zo goed om, om uh, te bedenken dat je wellicht ook als ouderen uh, een rol van betekenis zou kunnen spelen. De, ja. de, de grote problematiek, ook bij mij, in mijn gemeente, is de eenzaamheid onder, onder uh, ouderen. Mm. En dan kun je zeggen, nou ja, dan moeten we die eenzaamheid, moeten we iets voor ze organiseren. Dus en zo. Maar uh, eenzaamheid is, is niet iets wat je zomaar oplost. Dat is een gevoel wat bij mensen blijft en zit. Dus uh, op het moment dat je natuurlijk hen ook, uh, laten we zeggen, probeert uit de dagen, uit die slachtofferrol op te staan... en een rol van betekenis te gaan spelen... ja dan, uh, dan, dan krijgen ouderen een, uh, ja, een rol te spelen dus in onze samenleving. Ik heb een heel mooi gedicht van Ida Gerhard. Misschien mag ik één strofe daarvan ja, lezen. Het gaat hier helemaal over. Oud worden is het eindelijk vermogen... ver af te zijn van plannen en getallen. Een eindelijke verheldering van ogen... Voordat het donker van de nacht gaat vallen. Ik Vond het een mooie bijdrage aan deze discussie? Ida Gerhard, ja. Dank je wel voor jouw komst weer Precident. naar de studio van Nieuws en Kalm. Tot zover het rin. Het ouderschapsverlof wordt verlengd. Natuur in Friesland en teleurstelling rond De stad omdat het vliegveld een jaar later open gaat. Het moment is uh, absurd. Teleurstellend, een uh, grote tegenslag. Alles staat in de stijgers en is bijna afgerond. Om te gaan met tegenwind. En er komt er een, uh, een no-go. Het heeft heel veel te maken met de argwaan en de woede. Als je al deze stappen zorgvuldig wilt Bewoners doen. Bewoners ontdekten dat de berekeningen niet deugden. Dan is 1 april 2019 niet realistisch. Maar dat we Schiphol niet op slot zetten, dat is van belang. Een vaarverbod. Als er een mogelijkheid is dat mensen op natuurreis kunnen schaatsen in onze provincie. heeft dit nou ook te maken met de aanloop naar een Elfstedentocht? Weet ik niet. Ik ben een gedeputeerde van de provincie, niet een Rijonhoofd. Uh, ik ben natuurlijk wel een Fries, hè? Dat kabinet van het verlof voor, voor vaders en voor partners uitbreiden. Vijf dagen verlof na de geboorte van een baby. Het zorgt ook voor uitgeruste werknemers. Ik zei wel dat het zwaar werd, maar dat, dat klopt ook wel. Zie je dat ook zitten om de eerste zes weken dan met z'n tweeën thuis te zijn? Eerlijk? Nee. nee. <laughs> het heeft ook zo zijn nadelen. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De politie heeft vorig jaar minder hennepkwekerijen opgerold. Het waren er ruim 4600 en dat is bijna 900 minder dan in 2016. Agenten kregen ook minder meldingen binnen over illegale wietteelt. De politie heeft 50 tips binnengekregen over de moord op Nicky Verstappen na de speciale uitzending van de opsporing Verzocht. Bellers gaven 20 jaar na de moord ook nog namen van mogelijke betrokkenen door. Zaterdag begint de politie een groot DNA-verwantschapsonderzoek. In de rechtbank van Den Bosch is een zitting uitgelopen op een knokpartij. De verdachte van een dodelijke schietpartij zat nog maar net op zijn plaats... toen hij werd aangevallen door familieleden van het slachtoffer. De politie heeft een nabestaande de rechtbank uitgezet. Niemand is aangehouden. Minister Olongren denkt na over stappen tegen een kandidaatsraadslid... dat haar met de dood heeft bedreigd. De politicus van een lokale partij in Maastricht schreef op Facebook... dat de minister wat hem betreft aan de hoogste boom mocht hangen. Hij zegt nu dat dat niet letterlijk was bedoeld. En dan het weer met Marco Verhoef. Op de meeste plaatsen is het helder en vannacht vriest het licht op sommige plaatsen matig. En voor matige vorst moet het kwik onder de min 5 komen. Morgen loopt de temperatuur echter gewoon weer op naar positieve waarden. Dan wordt het plus 4 of plus 5 met flink wat zon. In de loop van de dag misschien een paar wolkenvelden in het noordoosten en oosten van het land. De wind waait zwak tot matig, komt uit oost tot noordoostelijke richting. En dat blijft eigenlijk de komende dagen ook zo. In de nacht naar vrijdag iets meer vocht, vooral in noordoost-Nederland. Met een wat grotere kans op gladheid door aanvriezen van het vocht. En verder verandert er eigenlijk heel erg weinig. Nog steeds veel zon overdag, met temperaturen dik in de plus... en in de nacht het tot matige vorst. Maar vanaf zondag gaat de temperatuur wat omlaag... komen we overdag wat minder makkelijk boven het vriespunt... en gaan we wat dieper de matige vorst in. En voor de verkeersinformatie gaan we nu naar de ANWB. Daar zit Dennis mooi. Het laatste restje van de avondspits bestaat uit 14 files. De meeste leveren niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Deze springen er nog uit. Bij Amsterdam is de A10 weer vrij. En daardoor lossen de files op de A5 en de A10 richting Zaanstad snel op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep. A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arco en Harningsveld-Giezendam 5 kilometer en een half uur extra. En op de A27 Breda-Utrecht bij Geertsenburg. Uit de weg 2 kilometer. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Dit is de dag waarop GroenLinks en de Partij van de Arbeid... met een initiatiefwet komen... waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden... de abortuspeel te verstrekken. Is dat een goed idee? Het is maar de vraag uh, of, of dat echt goed mogelijk is bij huisartsen. En ook niet alle huisartsen zullen daar uh, voor openstaan. Rond tien voor zeven. Een gesprek over dit voorstel met GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet... en abortusarts Annette Jansen. Dit is de dag waarop premier Rutte... in de aanloop naar de Europese top van aanstaande vrijdag... heeft geluncht met de Britse premier May... Merkel en Macron wilde meer geld naar de EU, maar Rutte ziet daar weinig in. Onze commentator is vandaag vvd arjen Boekenstein. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Ik vind dat er juist meer geld naar de Europese Unie moet. moet. Oké. Okay. En dit is de dag waarop de opening van vliegveld Lelystad... met een jaar is uitgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen zei er dit vanmiddag over. Als je al deze stappen zorgvuldig wil doen... dan is 1 april 2019... Niet realistisch en is het realistischer om uit te gaan van 2020? Ja, daarom gaan wij praten over de, vraag, over de vraag: is dat een goed besluit van de minister of juist niet? Aan tafel Steven van der Heijden, hij is de CEO van Correndon, vliegtuigmaatschappij D66 Kamerlid Jan Paternotte en christenunie wethouder uit Ede Leomijder. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. U kunt Goedenavond. thuis meepraten als u wilt op Twitter. Uh, gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam mporadio1.nl. Ja, de, de, meneer, meneer van Heijden, blij? Nee, helemaal niet blij. Het is het uh, zoveelste hoofdstuk in deze soap die uh, Lelystad Airport heet. Ja, en, en had u hem aanzien komen? Was u nog verbaasd? Nou, eigenlijk wel een beetje, want we hadden toch de indruk... na de eerdere uitlatingen van de minister uh, dat ze zou doorpakken... en dat er toch een opening voor 1 april volgend jaar uh, voorzien was. Maar ze is er nu, en ik dat, denk dat dat, dat, dat ook de enige oplossing was... toch op teruggekomen. Uh, dus het is haar niet te verwijten, maar uh, de overheid heeft natuurlijk... jarenlang de regie verzaakt. Ja, en u zegt het is haar niet te verwijten... maar u had niet verwacht dat ze het zou besluiten... Uh, nee, kijk, zij heeft natuurlijk uh, geërfd wat haar, wat haar voorgangers uh, hebben achtergelaten. Uh, uh, daar had ze twee keuzes in kunnen maken. Of doorduwen, of nu toch gewoon uitstellen. En ja, het leek erop dat het het eerste zou zijn, maar... Het ze kan het kennelijk niet aan en dus, dat vindt u jammer? Dat vind ik jammer, maar ik ben heel blij dat we niet op Lelystad als enige paard gewet hebben. En dat we ook op andere regionale luchthavens uh, uh, ingezet hebben. En als Corendon bedoelt u? Als correndel. daarom uh, yeah. komen we in ieder geval daar niet van in de problemen. Maar Schiphol wordt daardoor natuurlijk wel weer extra meer er hoorde onmiddellijk al de KLM roepen dat daarom eh, de grens van 500.000 op Schiphol niet meer heilig zou moeten zijn. Ja. Dus dat roep je wel op met zo'n besluit. Ja, precies, dat is het gevolg. Meneer Meijer, bent u blij? Uh, blij, met een enige reserve. Uh, want het is een jaar uitstel, maar de laagvliegroutes zijn nog niet van de baan. Uh, dus, en u bent daardoor in Ede. U vreesde dat ze daar laag over zouden komen vliegen. Doen ze al, geloof ik, een beetje, hè? Uh, nou, niet vanaf Lelystad, maar nee, zeker vanuit Schiphol ja. komen ze op 4 kilometer hoogte over. Uh, nou, dat is beperkt. Mensen. Dat geluid is beperkt. Er komen 22.000 toestellen per jaar uh, bij ons over vanaf Schiphol. Maar laagvliegen, uh, dat zagen we zeker niet zitten. Maar uh, wat de plannen nu ervoor liggen, wordt de woonkernede vermeden. Dat is nieuw. Oké, okay, dus uh, de route is ook aangepast? De route is aangepast. Uh, men gaat een beetje een, een, een reuzensladel maken om Ede heen. Daarmee raak je dan wel weer andere gemeenten... zoals Renkem en, en Wageningen. Oké, okay, dus volgende keer moeten we de wethouder van de Renkem en Wageningen uitnodigen? Dat zou je kunnen doen. Uh, maar je kunt ook mij aan tafel uitnodigen... want nog steeds ben ik niet blij dat we over de Veluwe blijven vliegen. Dat is over een natuurgebied. Ja, maar u moet ook een keer tevreden zijn. Zeker, kan als me we zo voorstellen. Zeker, als we hoog gaan vliegen... Het is nergens voor nodig dat we laag blijven vliegen. Laten we het rugtuim zo snel mogelijk herindelen. Kunnen we gewoon hoogte maken. Dat wil de piloot ook graag, dat is veilig. Uh, en daarmee hebben we iedereen tevreden. Kunnen we uh, vliegen waar we heen willen. Maar hoeven we ook de mensen die gewoon uh, lekker wonen op de grond... daar niet we mee te vinden. We daar geen last van Jan Paternottenkamer. Dit voor deze 60. Bent u blij? Uh, ik denk dat het een uh, verstandig besluit is. Ja, ik uh, begrijp meneer Van der Heijden wel. Die zegt, van, ik had er gewoon op gerekend... dat het vliegveld er snel zou zijn voor mijn vliegtuigen... Aan de andere kant zijn er bewoners die natuurlijk uh, verrast zijn vorig jaar... doordat er allemaal laagvliegroutes inderdaad over Oost-Nederland zijn. En die dachten, nou, daar komen we wel heel laat achter. Toen bleek ook nog dat er allerlei fouten zijn gemaakt uh, aan de kant van de overheid. Ja, je moet ook met bewoners rekening houden. Ja, maar u bent toch ook van de overheid? Is het is toch ook wel vervelend dan dat je kennelijk niet betrouwbaar bent voor veel mensen? Ja, Ik constateer dat de afgelopen jaren inderdaad uh, de regie heel slecht is... en dat dit allemaal te voorkomen is geweest ben ik van de overheid. Nou, ja, Ik zit in de Tweede Kamer, ja. maar dat is ook waarom ik zeg... U bent dat van is verstandig. de regering zelfs, althans uw partij zit in de regering. Sinds vier maanden wel, ja. En daarom vind ik het ook verstandig dat er nu voor is gekozen... om het besluit over Lelystad Airport nu een tijd uit te stellen. Ja, Meneer Van Heijden, wat kost dit u? Um, nou, we hebben een hoop werk voor niks gedaan. Want uh, we weten nog niet of Lelystad uh, überhaupt open gaat. Ja, Vrijst u een en, afstel wanneer. zelfs? N ik Oeh, neem dat aan van iets. Maar kijk, volgend jaar zijn de problemen met het laagvliegen nog niet opgelost. Uh, we weten nog steeds niet exact uh, of de Nieuwe Mer wel klopt. Er moet nog een luchthavenbesluit komen. De minister heeft vandaag zelfs gezegd... dat uh, zij ook een stok wil om ons van Schiphol naar Lelystad te jagen. Uh, met andere woorden, ze wil ons kunnen uitplaatsen. U bent een soort hond. Daarvoor, daarvoor heeft ze een regeling nodig die ze door Brussel moet laten accorderen. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Dus er is nog aardig wat huiswerk te doen... doordat dat huiswerk allemaal is uitgesteld de afgelopen jaren. Ja, u zegt, ik ben er niet van overtuigd dat het ook inderdaad uh, in 2020 wordt. Nee, als alles wat zij nu nog op het bordje heeft moeten zijn opgelost... en als dat ook zorgvuldig moet, zoals ze vandaag verschillende keren heeft gezegd... dan zou het nog wel eens langer kunnen duren. Ja, en dat, dat vindt u weer niet erg, meneer Meijer? Dat het lange, kijk, dat het langer duurt... Vind ik niet erg. Als, zolang het laagvliegen niet doorgaat, vind ik het niet erg. Um, Want die herindeling van het luchtluim, dat staat gepland voor? 2023. Ja, precies. Dus u zegt, als ik het nog drie jaar kan rekken, zijn we, zijn we klaar? In één keer klaar. Ja. <lacht> ja. Maar we hebben, ja. ook, we hebben ook gezegd, we hebben ook, de minister heeft ons gebeld vanmorgen... als wethouders in de regio, voordat ze de pers te woord sprak. Dat waardeer ik, dat zij het contact wel weer zoekt. Uh, Want het was even weg? Nou, niet met haar, maar wel met haar voorgangers. Die okay. Daarom moesten we het uit kamerbrieven zien ja, dus te is natuurlijk goed de, nieuws, nieuws voor. Daar zou ik ook wel durven bellen. Het is veel ze, hadden, ze heeft u waarschijnlijk niet gebeld. Nee, Ze had geen goed nieuws, want ze weet dat wij uh, herindeling van het luchtruim... eerst willen en dan pas uh, opening Lelystad. Dus uh, het nieuws wat ze had, is: het duurt een jaar, uh, een jaar korter ja. uh, op die manier. Uh, maar de laagdwiesloetes gaan wel uh, komen en wel blijven. Ja, precies, nou, en dat is maar, slecht nieuws. Nou, wij hebben gezegd, er is een alternatief. Wat ons betreft, onderzoek die alsjeblieft. Heb ik ook gezegd vanmorgen nog een keer tegen haar dat is over het IJsselmeer, dan moet je even naar het noorden... en dan ga je vervolgens bij de Noordzee naar beneden, naar het zuiden... en dan kom je ook in Spanje. Gewoon echt een andere route, zegt u? Ja, ja. dan ga je dus niet Meneer Heiden, over... Meneer mag natuur... dat van u? Nou, dat zou op zich wel kunnen. Maar dit is nou een typisch voorbeeld van waar de overheid uh, verzaakt heeft in die regie. Want het is al tien jaar bekend dat Lelystad uh, zou uh, worden omgebouwd tot een vakantieluchthaven. En al die tien jaar, niet allemaal, behalve de laatste jaren... heeft de overheid verzaakt daar de noodzakelijke maatregelen voor te nemen. Door dat luchtruim te herindelen. Dat duurt vijf jaar. Dat, dat duurde het tien jaar geleden ook. Als dat tien jaar geleden was begonnen, was het vijf jaar geleden afgeweest. Dan hadden we nu deze hele discussie niet gehad. Dan had het niet nu een gloednieuw vliegveld van 150 miljoen euro in de polder eh, op zijn minst een jaar werkloos liggen zijn. Ja, maar op wie moeten we dan boos worden? Op de vorige regering of op twee vorige regeringen? Dat is zo ongemakkelijk. Nou, het is niet zozeer de regering, het is natuurlijk meer het ministerie... Uh, dat daarvoor zorgt en daar blijven ambtenaren... over het algemeen langer zitten dan regeringen. Ja, precies, het zijn de ambtenaren die de schuld krijgen. Nou, nou, ja, Pattenot, ik wil u steeds de schuld geven, maar dat is niet eerlijk... zegt u, want u zit er pas een paar maanden. Uh, nou ja, dat, dat, dat is ook nog eens echt zo. Ja, kijk, volgens mij... Uh, we, we kunnen kijken naar de fouten in het verleden... en dat zijn er een hoop en dat is ook de reden dat we in deze situatie zitten. Want ja, wie heeft het ooit bedacht? dat je een vliegveld gaat openen... en dat de vliegtuigen die erop stijgen... dan laag over het land moeten vliegen. De ja, vliegtuigen moeten dof. omhoog. Ja. En daarom hebben we nu ook, en dat lezen we vandaag eindelijk... Een keiharde garantie uh, dat, die, uh, dat die vliegtuigen straks na de herindeling van het luchtraam allemaal omhoog gaan. zitten dus niet een... laagvliegroutes vasthoudt, want dat is natuurlijk uh, gek. Maar er zitten we nog drie jaar, drie jaar tussen hè, dan. Dat het van 2020 tot 2023 nog steeds laag zal moeten, misschien. Ja, nou, dat, ik, ik weet niet precies. In 2023 zou de herindeling klaar moeten zijn. De komende zes, zeven maanden gaan we nog geen nieuw uh, luchthavenbesluit over de Lelystad nemen. Dus die tijd komt inderdaad dicht bij elkaar. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat uh, als het vliegveld al eerder open gaat uh, dan de herindeling, dat het dan een heel tijdelijke situatie is. Ja, precies. Uit oh, je boek staan, je zit te popelen. Wat is er? Nou ja, weet je, het is toch heel erg dat, dat de twee vorige kabinetten die herindeling hebben laten lopen. Waarom? Kijk nou eens naar Schiphol. Schiphol heeft een kleine thuismarkt. En heeft dus heel veel connecties, directe bestemmingen uit de hele wereld. Daarmee moeten ze werken. Ze hadden heel erg Lelystad nu nodig. Want er komen de slots vrij op het Schiphol. Precies, want dan, dan de, kan je vluchten en, uh, naar Lelystad doen die anders ja, in Amsterdam zouden zijn. Dus eigenlijk hebben het ambt. Ambtenaren en politici hebben dus lopen gokken met de belangen van Schiphol, terwijl Schiphol probeert dat netwerk op te houden. En dat is hartstikke moeilijk en knap wat ze doen. Dus ik vind wel, ja. daar zou ik een parlementaire enquête wel naar willen doen. Ja. Maar ja. Daarom, is, daarom is het ook zo belangrijk, want en meneer uh, dat, dat noemde de heer van der Heijden net al eventjes, van met die stok wordt hij dan naar Lelystad gedrukt. Maar de reden dat we Lelystad hebben, is het idee dat je vanaf daar, als we op vakantie gaan, dat je dan uh, voornamelijk naar Lelystad kan. Ja. En dat je wat minder op vakantie gaat van vanaf Schiphol, maar dat daar dan bestemmingen komen, uh, zakelijke bestemmingen naar Amerika Precies. bijvoorbeeld, of naar China. Ja. Want die zijn natuurlijk van belang voor de economie van ja, van de Randstad uh, ja. en van heel Nederland. Ja, dan heb je ook een, een target in, in, in, in het oog dan voor dit parlementaire onderzoek. Bij welke minister komen we ongeveer uit die dit dat moeten regelen? Nou ja, ik, dit, we hadden het gewoon echt de afgelopen vijf, zes jaar moeten doen. En dat is wel allemaal regering en, Rutte. En, steeds. En, dus je zou, Nou, je kan me niet schelen. <laughs> nee, ik ik zit hier, hier ja, nee, zonder last of heel graag. Denk heel aan Thorbecke. Heel graag. En nee, maar ik zou een mini-parlementaire onderzoek. Breng het nou maar in kaart. Want het is echt ernstig. Het is niet goed voor het nationale belang. Het is ook niet goed voor banen. Maar wacht even. Je doet alsof het ja. allemaal heel erg is. Er zijn ook wel mensen die zeggen... misschien moeten we ook iets minder vliegen met z'n allen... en op deze manier een beetje druk daarop, dat kan geen kwaad. We kunnen allemaal dingen bedenken, maar wat we ook moeten bedenken... is dat iedereen die ik in Amsterdam ontmoet, die wil vliegen. We willen allemaal vliegen. En dat betekent, en, dat, en vliegen wordt een beetje schoner... maar dat zal vervuilend blijven. Eigenlijk heb je een heel groot plan nodig voor heel Nederland... waarbij je eerlijk toegeeft dat vliegen... zal altijd voor een deel fossiel blijven. Want je kan maar tot 500 kilometer ja, maar elektrisch... Ja, meneer u heeft een motie ingediend... dat u ele elektrisch wil vliegen, hè, geloof ik. Ja. Ja, in Noorwegen hebben ze daar al enorme ambities. Die zeggen in 2025 moeten de eerste binnenlandse vluchten elektrisch zijn. Het begint natuurlijk net als met auto's met hybride. Hè. De eerste ja. elektrische ja. auto was natuurlijk een, een hybrid met een beetje benzine en wat elektra. Tot 500 kilometer? Tot 500, 600 kilometer. Ja, dan kan je net nee. goed met de trein. Kan je beter met de trein misschien wel? Nou, nee, want alle bestemmingen in Engeland die kun je veel sneller natuurlijk aanvliegen straks. En die zitten vaak binnen die 500, 600 kilometer. Daar zitten enorme economische centra. Dus dit biedt voor de wereld uh, een kans. Maar het is een optelsom. Je moet natuurlijk uh, ook veel en, meer uh, treinen en. Inderdaad inzetten. Ja, schoonere vliegtuigen. Ja, en, en dat zegt de heer Paternotte Paternot op de eerste dag. Dat er een rechtstreekse trein tussen Londen en Amsterdam rijdt. Die daar drie uur en veertig minuten over doet. Dus het lijkt mij echt het moment om nu ook gelijk door te pakken. En al die bestemmingen van minder dan 500, 600 kilometer. Echt maximaal in te zetten op de trein. Ja. Ja. Vindt u echt? ja? Als, want ja dat, dat vind ik absoluut. Kost u toch geld? Nee, dat kost mij geen geld. Wij vliegen naar verder weggelegen bestemmingen. Oh. En kunnen dat nu niet doen, of onvoldoende doen... omdat heel veel van die capaciteit opgesoupeerd wordt... door bestemmingen die veel beter, veel milieuvriendelijker... veel schoner te bereiken zijn met de trein, nu al. Ja, oké. Okay. Dus gewoon vliegen onder de 600 kilometer. 500 kilometer naar plekken die goed per trein bereikbaar zijn. Dat zou onderdeel ja, het het zijn van het nieuw beleid. Je kunt het verbieden, maar je kunt er ook voor zorgen... dat het gewoon een stuk makkelijker wordt om een treinticket te kopen. Want een treinticket van Amsterdam naar Brussel kopen... is een stuk moeilijker dan een vliegticket. <lacht> en op een treinticket betaal je belasting en op een vliegticket ja, uh, niet. Heleid. Dus als we het nou eerlijker maken... Uh, dus dan misschien wordt de trein nog wat goedkoper vliegen, ietsje duurder. Maar helemaal dan is het, is het een veel betere keuze om te zeggen... ik ga met de trein en dan stap ik voor die lange afstand misschien op het vliegtuig. En, ja. en, dat, en dat mag dan best wel duurder zijn. Dat vind ik ook inderdaad helemaal geen probleem. Nee. Meneer Meijer, wat gaat u nu de komende jaren doen... om te voorkomen dat die drie jaar die we nog over hebben, dat u er toch last van heeft? Ik hoor u trouwens helemaal niet over minder vliegen. Hè? Gaat u alleen om de herrie, niet om het milieu? Nee, natuurlijk gaat het ook over milieu. En natuurlijk zijn uh, plannen, als je kijkt dat Noorwegen, een land dat noodzakelijk zelf olie uit, uh, uit de grond haalt, zegt we moeten elektrisch gaan vliegen, en daar doelstellingen voor zet, dan vind ik dat we als Nederland zeker ambitieus moeten zijn om te zeggen ook dat moeten wij gaan doen. Ik heb wel gehoord dat het heel veel lawaai maakt. Elektrisch, elektrisch vliegen? vliegen? Ja, hoorde ik ook Ja. Nou, dan word je ja, ja, ja. <laughs> ook plotseling minder enthousiast over elektrisch vliegen. Maar dat heeft u verkeerd gehoord. Want ja? elektrische vliegtuigen, ja, die zijn, de helft, uh, die zijn de helft stiller en die zijn nog en natuurlijk twee derde schoner. We moeten zorgen dat de eerste stopcontact voor die vliegtuigen ja. in Nederland uh, ook staat. Oké, okay, weet zeker dat dat niet klopt, want dan moeten we het onmiddellijk herroepen. Uh, in Noorwegen hebben ze dit uitgebreid onderzocht... voordat ze zeiden, we willen de koploper op elektrisch vliegen worden. En uh, meestal als die Nooren dingen goed uitzoeken, dan, uh, dan, dan, dan zit dat wel goed. Ja, nou, misschien moeten we dat een seconde opinion vragen... want daar zijn we in dit ja? land ook wel, uh, ja? ook wel ja. van. Uh, maar uh, de vraag was, wat gaan wij doen het komende jaar? Nou, ja. Wat we zeker niet gaan doen is op onze handen zitten... om te kijken wanneer we de volgende kamerbrief zien... en dan opeens tot ontdekking komen dat er toch lager vloog mm -hmm. wordt. Uh, wij hebben gevraagd, kijk, kan hoger? Uh, ze zitten nu, als je kijkt naar verkeer, zit tussen de 4 en 5 kilometer boven Ede. Dus je hoeft niet op 2700 meter te vliegen. Dan kun je zeker wel naar 4 kilometer zouden gaan. Sowieso, dat heet nog steeds laag dan. Nou, Nee, 4 kilometer is niet, is niet lager, okay. meer dan hoor je ze ook een stuk minder. Als ik dat aan de luchtverkeersleiding Nederland zeg... dan zeggen ze tegen mij, ja, dat zou kunnen, maar wij hebben geen capaciteit. In en dan blijft dan? het stil en dan vraag ik, geen capaciteit? En dan zeggen ze, wij hebben geen mensen in de toren... die dat kunnen, als we Nederland kunnen opknippen in Blokjes. En dat ik dan meer mensen heb, kunnen vliegtuigen hoger vliegen. Oké. Okay. Nou, misschien dat ik dan even met de provincie Gelderland ga praten, kunnen wij misschien wel twee uh, verkeersleiders op de toren betalen die ervoor zorgen dat ze hoger kunnen gaan vliegen. Dus het, het mooie van de het uitstel is ook dat we nu de tijd hebben om dit soort dingen goed te regelen, zodat het uh, straks echt uh, de beste routes zijn en mensen de minste last van hebben. Nee, Van de Heide irriteert zich ja, een beetje. Ook, ook daar geldt natuurlijk al dat dit probleem uh, al tien jaar geleden uh, uh, bekend was. En dat die luchtverkeersleiders veel eerder hadden moeten worden geworven en opgeleid. Dan hadden ze het nu gezeten, dan hadden ze nu veel beter dat verkeer. Nou, kunnen gaat scheiden. u een zaak beginnen tegen de overheid? Nou, ik kan mijn tijd wel beter besteden, want <laughs> ik denk dat hier niet zoveel aan te doen is. Wij hebben ingezet bij andere luchthavens, ze zijn daar voorlopig tevreden mee, maar kijken wel met een zekere mate van afgrijzen en misprijzen naar dit hele dossier. Maar als je dat... kijkt naar Heathrow en Gatwick, daar zitten Duitse, Duitse luchtverkeersleiders. Dus je, kunt zo, je hoeft ze niet in het Nederlands te halen. Goed, we gaan dat in de gaten houden de komende tijd en kijken of de overheid zich iets betrouwbaarder gedraagt dan de afgelopen tijd. Hartelijk dank. Dit is de dag waarop er een vaarverbod op de Friese Joep, water is ingesteld. Nu het hart vriest, willen de Friese het ijs sparen. Want ze dromen natuurlijk dat de volgende woorden binnenkort worden uitgesproken: It on. Dit is de dag waarop de bekende evangelist Billy Graham op 99-jarige leeftijd overleed. Hij werd bekend vanwege dit soort kenmerkende quotes die ook werd gebruikt in de Netflix-serie The Crown: The hart to stand for het centrum van de moral, spiritual en intellectual leven van een man. It's the seat of a man's conscience in life. And the question that I want to ask you tonight is this. Is your heart right? <laughs> Ja, komende week, weekend is er een Europese top. Merkel en Macron die gaan daar pleiten voor meer geld, voor de Europese Unie. Premier Rutte heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Wij gaan de hand op de knip houden. Het wordt dus een, een financiële loopgravenoorlog. Aanje Boekenstein, jij zei net al, er moet meer geld naar de Europese Unie. Ik heb een hele impopulaire stelling. Ja, ik wilde onmiddellijk je VVD-lidmaatschap innemen. Uh, wat, is, wat is er aan de hand? Waarom moet er meer geld naartoe? Het is weer, zoals altijd bij mij, een ingewikkeld verhaal. Kijk... Rutte is bij Merkel geweest, ziet aankomen dat de Engelsen eruit gaan... en dat wij meer moeten gaan betalen. En wij zijn al de grootste netto-betalers. Dus die man om tactische redenen gaat hij niet gelijk op zijn rug liggen. Dat begrijpen we allemaal. Hè? En, en ook bovendien zou je kunnen zeggen... Europa zou die begroting moeten reorganiseren... minder geld naar landbouw en al dat soort dingen. Allemaal waar. Maar, nou komt hij. Rutte heeft ook gezegd: grensoverschrijdend problemen moet je grensoverschrijdend oplossen. Dan noemt hij terrorismebestrijding. Hij noemt het milieu en hij noemt de grensbewaking. Ja. Nou, als je iets van EU afweet, Frontex hebben we altijd stiefmoedelijk bedeeld. Als je dat is die echt, buitengrenzen. Als je echt die externe grenzen wil bewaken, jongens, dat is hartstikke duur. En nou, Dat moet wel gebeuren als je echt die uh, uh, wil voorkomen dat vluchtelingen verdrinken. Hè? Dus met andere woorden, ik denk dat het onvermijdelijk is dat ook Nederland meer gaat betalen. Maar, maar, maar Rutte is een slimme man. Die snapt het heel goed wat jij nu allemaal zegt. Zeker. Waarom zegt hij dan toch geen nou ja, cent erbij? Er zijn ook gemeenteraadsverkiezingen. Hè? En als je dit zegt, dan gaat Thierry Baudet gelijk in de palm bovenste palm. Als je zetten. zegt meer geld naar, naar Europa. Ja. Maar mij gaat het dus om, gewoon om de feiten. En de feiten zijn dat het, denk ik, dit wel het moment is om eindelijk die fout goed te maken. Dat je de interne grenzen afschaft en die externe grenzen gewoon maar laat lopen. Dat was natuurlijk belachelijk hè? en dat gaat geld kosten. En dan heb ik nog één klapper. Een killer, app, een killer app, en dat is deze. <tiedacht> wij betalen, wij zijn inderdaad de groot op het aans, dat is ongeveer 150 euro netto per, per man. Dus Thijs, 150 euro, jullie ook. Ja? En jij ook. Nou, weet je wat de gemeenschappelijke markt ons oplevert... En dan heb ik nog oude cijfers van 2005, dus nu is het waarschijnlijk meer. Dat is 2000 euro per inwoner. Wij, wij geven 150 euro netto aan Europa en we krijgen 2000 euro terug, zeg jij. En dan hebben we in termen van groei van je BPP. Hè? Mm, maar zeg je dan ook, als wij 200 euro per persoon uit gaan geven... gaat die 2000 euro fors omhoog? Uh, dat, Gaat het dat, ons dan veel meer opleveren? Dat, dat hoeft niet zo. Maar ik, wil, ik wijs er gewoon op. Die gemeenschappelijke markt is dus gewoon goud waard. Hè? Dat is ons dus ook wat waard. Dus stel je voor dat je dus nu zou gaan van 150 euro per persoon... naar 200 euro per persoon... dan is het nog steeds een buitengewoon goede deal. Maar het belangrijkste vind ik dit. Laten we ophouden om, uh, om onlogisch Europa te bashen. Natuurlijk moet Europa verbeteren. Maar dat bewaken van die buitengrenzen... dat is heel belangrijk. Het is belangrijk voor de verzorgingstaat. Het is belangrijk om verdrinkingsdoden te ja, maar overkomen. daar zijn we het denk ik wel over eens. Dat, ja. dat, dat soort dingen en dat zijn belangrijk gaat zijn. Dat veel geld kosten. Maar als ik op vakantie ben en ik loop ergens door Italië. Ik zie daar ineens een, een meer met uh, kooi, karpers. En dat is dan aangelegd door de Europese Unie. Dan denk ik, er kan ook nog wel bezuinigd worden daar. Nou, Je moet goed kijken naar die cohesiefondsen. Maar bedenk ook, dat, dat zijn fondsen de, waar dit soort ja. dingen, waar kooikarpers uit uitbetaald worden. Als je door Spanje rijdt, dan zie je die fantastische snelwegen. Heel veel is door de EU betaald. Betekent wel dat Spanje nu hard groeit. Wegen zijn heel belangrijk voor economisch determinanten. En Spanje koopt ook veel van onze producten. We moeten dus ook weer niet zo kaufmannisch zijn. Nee. Ik, ik geloof in Europa. Jij, ik geloof in de gemeenschappelijke markt. En daarmee financieren we ook onze. Verzorging staan. Jij hebt duidelijk geen ambitie om nieuwe minister van Buitenlandse Zaken te worden. Nee, dat heb ik zeker niet. Want anders zou je dit soort dingen niet zeggen. Dat vinden ze bij je partij allemaal niet leuk, toch? Ik ben een vrijdenker. Zo ben ik geboren. Ik zeg dingen waar ik in geloof. Oké, hou dat vol. Dankjewel. Dit is de dag waarop 30 mensen op het voormalige vliegveld van Twente zijn begonnen met een opleiding tot dronepiloot. Volgens de initiatiefnemers zijn dronepiloten zeer gewild in de toekomst en is het dus zaak ze nu alvast op te leiden. De begeleiders tonen zich al tevreden over de kandidaten. Het gaat tot nu toe hartstikke goed. Er zijn een paar hele goede tussen die zelf al een drone hebben, dus die weten al hoe het zit. Maar anderen die er wat minder ervaring mee hebben, als ze gewoon uh, mijn, uh, mijn aanwijzingen goed opvolgen, dan gaat het perfect. Het is de dag waarop bekend is geworden dat het Stadionplein in Amsterdam een andere naam gaat krijgen. Binnenkort zal dat plein namelijk door het leven gaan als het Johan Cruijffplein. En daar is deze man in ieder geval erg blij mee. Als je Amsterdammer bent, dan hou je van voetbal, hou je van Ajax, en hou je van Johan. Ja, word er gewoon bij. Dit is de dag waarop GroenLinks en de Partij van de Arbeid... een initiatiefwet hebben ingediend over de abortuspeel. Deze pil kan nu nog niet door de huisarts worden voorgeschreven. Maar er moet verandering in komen, vindt onder andere... GroenLinks Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. Ze gaat daar in gesprek hierover met Annette Janssen... en zij is voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, mevrouw Ellemeet, het kabinet had net besloten... dat het niet meer door zou gaan, hè? De, de, de abortuspeel bij de huisarts. Wat, wat, wat heeft gemaakt dat u zegt, dan maak ik een initiatiefwetsvoorstel? Nou, ik vind het heel belangrijk dat alle vrouwen uh, de begeleiding krijgen... en de zorg krijgen die ze nodig hebben... als ze een ongewenste uh, zwangerschap willen beëindigen. Uh, en dat maken wij uh, mogelijk met onze initiatiefwet. We maken het mogelijk dat de huisartsen... ook de abortuspeel kunnen voorschrijven. En dat is een hele belangrijke stap vooruit voor alle vrouwen. Want het is nu zo dat heel veel vrouwen dat heel graag zouden willen... maar het mag nog niet? Ja, we zien uh, nu al dat meer dan de helft van alle vrouwen... die hun zwangerschap willen afbreken... dat die in eerste instantie naar de huisarts gaan. Daar kan je natuurlijk ook wat bij voorstellen... Dat zijn vaak is de huisarts iemand die je heel goed kent... waar je al een, een band mee hebt. En uh, zo'n ongewenste zwangerschap... dat is een hele heftige ervaring voor vrouwen. Dus dat is nogal wat. En dan kan ik me zo goed voorstellen... dat je eerst daarover in gesprek komt met de huisarts... en graag wil dat die huisarts je begeleidt. Uh, maar nu moet die huisarts je doorsturen naar een abortuskliniek. Uh, en dat is uh, voor veel, veel vrouwen ongewenst. Ja, er zijn veel klachten over. Ja, er is een, een, een vraag bij vrouwen en ook bij artsen... en ook bij uh, maatschappelijke organisaties om dit mogelijk te maken. Er blijven natuurlijk altijd vrouwen die graag naar een abortuskliniek willen. Dat is hartstikke goed. He, we hebben hele goede abortuszorg in Nederland. Maar dit stukje mist nog. En dat maken wij nu mogelijk met onze initiatiefwet. Ja, dat is het idee. Er waren wel wat bezwaren he, over bureaucratie... en uh, dat het allemaal ingewikkeld zou zijn. Die gaan we even uh, ophalen bij mevrouw Jansen... voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Goedenavond. Wat is uw eerste reactie op deze initiatiefwet? Nou, Ik denk dat het uh, positief kan zijn dat in ieder geval het uh, taboe zou je misschien mee kunnen do doorbreken wat op abortus ligt. Maar wij, zien, uh, wij hebben als uh, genootschap niet zozeer principiële bezwaren. maar we zien wel ongelooflijk veel praktische aandachtspunten. Uh, ten eerste, als je kijkt hoeveel abortuspillen per jaar uh, verstrekt worden... Uh, ten opzichte van het aantal huisartsen dat er is... dan betekent dat uh, lang niet iedere huisarts per jaar één mevrouw ziet die voor een uh, abortuspeel komt. Het komt relatief weinig voor, zegt dan u? Dan komt het toch wel weinig voor. En, en, en dan, en denk, dan om... denkt u dat die huisartsen onvoldoende toegerust zijn... om dat goed te begeleiden? Nou, onze ervaring is wel dat uh, een uh, behandeling met een abortuspeel... heel veel begeleiding vraagt. Niet alleen tijdens het verstrekken, maar ook daarna. Er zijn juist heel veel vragen uh, uh, ook... Uh, buiten uh, kantooruren van mensen die toch heel onzeker zijn... over wat allemaal gebeurt. En dat vraagt van heel veel aandacht, uh, ook van huisartsen. En, en die denk... tijd en aandacht hebben huisartsen misschien niet, zegt u? Uh, nou, dat weet ik niet of huisartsen dat kunnen bieden en willen bieden. Het is ook de vraag of het echt uh, van een grote groep huisartsen is die dat wil. Onze ervaring is als wij dit met huisartsen bespreken en zeggen... wat komt er allemaal bij kijken... dat ze dan zeggen, nou, dan doen wij dat toch maar liever niet. Want ja. het vraagt heel veel tijd uh, ten eerste al op je spreekuur... en verder de nakontroles en uh, de registratie daaromheen... Uh, voor de wettelijke registratie die één keer per drie maanden verstuurd moet worden naar de overheid. Kortom, het heeft uh, nog wel wat... Uh, een nog en oven. Ja. Mevrouw Ellenmeet, uh, heel veel uitshuizen zouden het maar heel af en toe doen... en zijn daardoor misschien minder goed toegerust, zegt mevrouw Jansen. Ja, ik wil ook nog even... Mevrouw Jansen zegt ook van, uh, we vragen wel heel veel van de huisarts. Nou, we zien juist nu in de praktijk dat een huisarts... al een groot deel van de zorg bij een abortus op zich neemt. Dus juist inderdaad die nazorg. Um, uh, als de pillen geslikt zijn en uh, een vrouw uh, heeft toch nog wat vragen... dan gaat zij nu al naar de huisarts. Dus we zien juist in die weekends of in de avonden... dat uh, vrouwen al naar die huisarts gaan voor die ja. begeleiding. Dus maar, Weinig, dat huizen. is juist onze ervaring niet. Als wij dan met huisartsen in gesprek gaan... en uh, dan zeggen zij juist tegen ons... wij zijn heel blij dat jullie dat goed en zorgvuldig kunnen uh, aanpakken... en oplossen uh, samen met die vrouwen. En uh, dan laten wij dat graag bij jullie... omdat dat heel veel extra tijd en aandacht uh, van de huisarts vraagt. Ook de Raad van State heeft nog niet zo lang van, geleden... Uh, uh, een negatief advies hierover uitgebracht, omdat ze zeggen van ja voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing? Ja, dus dat zat ik natuurlijk aan het begin ook een beetje naar te zoeken mevrouw Ellemeet. Zijn er nou heel veel vrouwen die klagen over hoe het nu geregeld is? Er zijn heel veel vrouwen die graag bij de huisarts helemaal begeleid willen worden bij het afbreken van een zwangerschap. Er zijn ook vrouwen die dat niet willen. En het gaat er mij om dat we keuzevrijheid bieden. Ik dwing niemand uh, uh, om te kiezen voor een huisarts en ook niet om te kiezen voor een abortuskliniek. Het gaat er juist om dat vrouwen verschillende wensen hebben en dat we willen voorzien in die verschillende wensen. En een, aan, een deel van die vrouwen wil graag begeleid worden door die huisarts. Ook omdat dat een vertrouwd persoon is... en omdat dit een heftige uh, ervaring is. Uh, dus dat willen we hiermee mogelijk maken. En huisartsen kunnen zelf ook aangeven of ze dat willen of niet. Dus ze verplichten ook huisartsen nee, precies, niet nee. om dit te doen. Nee. Wat, nou, wat uh, nog mevrouw Jans, zou ja? heel erg jammer zou kunnen zijn... dat vrouwen die bij de huisarts komen... Uh, dan onvoldoende gewezen worden op de mogelijkheid dat ze kunnen kiezen tussen een zuikuretage of een uh, abortuspil. Dat zijn en de twee mogelijkheden waarop je een abortus kan toepassen? Op, dat zijn twee verschillende mogelijkheden. En het blijkt vaak uh, in de praktijk dat mensen als ze horen... hoe dat gaat met zo'n pil... ze zijn niet in de omstandigheid thuis om dat zelf uh, uh, te kunnen uh, handelen... Of, op wat voor reden dan ook ze willen dat graag in de kliniek en dan zie je dat toch mensen ook heel regelmatig kiezen voor een thuis. Nou, ik vind dat het mevrouw Jansen nu echt de huisartsen tekort doet. Mijn verhaal: ik zou het heel jammer vinden als de huisarts die twee mogelijkheden onvoldoende aan kan bieden. Okay. En huisarts kan ook geen echo aanbieden. Dus dat betekent dat de vrouw ook meerdere bezoeken moet afleggen bij verschillende mensen voordat ze dat kan krijgen. Zo eenvoudig ligt het niet als u dat voorstelt. En dat is een beetje jammer. Ja, ja. ik vind het wel echt uh, heel erg jammer dat we nu doen alsof uh, die huisarts, die wordt nu al opgeleid uh, om vrouwen te begeleiden in afweging maken van het afbreken van een zwangerschap. Dat is al onderdeel van de opleiding. Huisartsen zijn zich heel goed bewust van de verschillende mogelijkheden. En zullen zeker vrouwen ook doorsturen als die uh, liever een curatage willen. Het gaat er juist om dat de vrouwen die graag die abortuspeel willen, dat die die ook verder begeleid kunnen worden door de huisarts en dat willen wij mogelijk maken. Dus wij verplichten niemand tot iets um, en maken het op deze manier mogelijk en kunnen ja. alle opties uh, aanbieden op deze manier. Maar, maar, ik heb, sorry, ook, ik heb ook okay. nog mevrouw Janssen. Sorry mevrouw Janssen. Ik heb ook nog een vraag aan mevrouw Ellemeet: mm -hmm. Zou het ook uh, drempelverlagend kunnen werken? Dat mensen uh, daar eerder toe besluiten? Nee, niet eerder toe besluiten. Uh, we hopen wel dat vrouwen in een vroeger stadium van een ongewenste zwangerschap begeleiding zoeken, uh, want we weten dat uh, een abortuspeel minder is is dan Dus als vrouwen dat willen, kunnen ze daar dan beter voor kiezen samen met hun huisarts. We zien ook dat in Frankrijk, waar die abortuspeel al verstrekt wordt door de huisartsen, dat het aantal abortussen niet toeneemt. Dus eh, betere zorg leidt niet, of uitgebreidere zorg leidt niet tot meer abortussen, maar wel tot meer keuzevrijheid. Ja, mevrouw Jansen, die, die cijfers uit Frankrijk overtuigen die u? Uh, nee, dat is, een, dat is een ander punt. Hè? Ik denk niet als je een andere, uh, of het op andere plekken ook aanbiedt... dat dan de vraag toeneemt. Dat geloof ik niet. Het gaat ons erom dat uh, uh, de, de keuze... Uh niet zozeer als de huisarts... Uh, want wij merken dat huisartsen dat heel vaak niet willen. U zegt dat huisartsen dat mogelijk willen. Wij hebben, wij hebben geen uh, cijfers van... wij weten dat de kleine groep huisartsen zegt... wij willen dat graag, en dat de grote groep ja, huisartsen... Maar wij weten we, ja. van de Landelijke Huisartsenvereniging... dat, is, dat zij dat ons voorstel zeggen, steunen. Dat is een onderdeel van de huisartsenvereniging... een kleine groep okay. van de huisartsenvereniging... die zegt dat ze dat graag willen. Okay. En is, het, zijn ook de, is de vraag van vrouwen ook zo groot... dat ze dat heel graag... Wij, dat is maar de vraag, uh, zegt u. Dat is de vraag. Ja. Of mevrouw... Ik heb aan u allebei ja, nog, brood, nog een gewetensvraag. Deel, of, nog, uh, anonimiteit willen ze graag. Uh, ook regelmatig juist hebben. oké, Ik heb voor u allebei nog een gewetensvraag. Mevrouw uh, Jansen, is het voor u ook niet dat u bang bent voor broodroof? Uh, nee, want wij, gaan uit, wij zijn uiteindelijk om te zorgen... dat er zorgvuldige behandelingen uh, gedaan worden... voor vrouwen, inclusief de counseling. En ik denk als... Uh, het zover komt dat we uh, uiteraard heel erg bereid zijn om juist samen met huisartsen te kijken hoe we dit zorgvuldig okay. zouden kunnen aanpakken. Dus, dus dat, en dat die vrees speelt, niet, dan bij. Die speelt niet bij u? Uh, echt toch tot de goede zorg kunnen blijven okay. komen met de juiste keuzemogelijkheden voor de vrouw. Ja, en mevrouw Ellemeet, de gewenste vraag aan u is natuurlijk... ja, u weet eigenlijk wel dat het niet gaat lukken... want er zijn in de formatie afspraken over gemaakt. Ze gaan het niet doen. Is het niet een beetje voor de buren? Wat ik weet is dat uit het opiniepeiling van Eén Vandaag... blijkt dat 63% van de vrouwen die abortus wil. En daar doe ik dit voor. Al die vrouwen die aangeven, ik wil dat het mogelijk wordt ja, om de abortus... Nee, maar dat maar is mijn motivatie. Dat het, dat het niet haalbaar is op het moment, politiek gezien? We weten dat uh, de bezwaren die D66 en VVD haalden... dat waren praktische bezwaren. Die hadden te maken met die administratieve lasten. Ja. Uh, uit het voorstel van uh, de voormalige minister Schippers. Wij doen een voorstel waarbij we geen extra administratieve lasten hebben. Dus ik heb alle hoop dat we uh, dit mogelijk maken... voor al die vrouwen die heel graag die abortus bij de huisarts willen. zou wel spelen. heel erg jammer zijn als dan onze hele zorgvuldige registratie... die wij opgebouwd hebben al die jaren vanaf de tijd dat de wet er is... dat die dan verloren gaat als die administratieve last ervan afgaat. Ja, mevrouw Ellemeet, heeft u al signalen gekregen dat D66 en VVD nu zeggen... Van, nou, oké, okay, goed dan. En een wetswijziging is er. Oh, ik vroeg het aan mevrouw Ellemeet. We gaan, we gaan hierover in gesprek. Ik weet dat de bezwaren van praktische aard waren. Okay. Die lossen wij op. Dus ik heb alle hoop dat we dit uh, voor elkaar gaan krijgen voor al die vrouwen. gaan we het bij oh, laten. Corinne Ellemeet en Annette Janssen. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Graag. En ik zeg ook hartelijk dank tegen Leo Meijder uit Ede helemaal. En meneer Van der Heijden van Corendon. Ik weet niet waar vandaan eigenlijk. Amsterdam. Amsterdam. Fijn dat u er was. Jan Paternotte, Aan-Jan Boekenstein. Ook hartelijk dank. Zometeen Bureau Buitenland Chris Keijne praat met Edwin Koopman. over het nieuwe recordaantal Cubaanse asielzoekers. dat afgelopen maand op Vanavond half negen langs Lijn en Omstreken een nieuwe uitvinding om plastic uit de rivier te vissen. Dag. NTO Radio 1.